De Radio 1 Sportzow. Lucerna Carasso en Tom van Hekken. Zes uur geweest. Dus op dit moment begint de wedstrijd Italië-Kroatië in Poelzee. We praten u ook komend uur bij over het economisch nieuws van vandaag. Maar het nieuws komt eerst van Ewout de Jong. De partijen die het vijf partijenakkoord hebben gesloten... reageren blij op de conclusies van het CPB. Volgens het planbureau voldoen de plannen uit het akkoord aan de 3 norm Het CPB denkt dat het begrotingstekort volgend jaar op 2,9 procent uitkomt. Volgens VVD-fractie-voorzitter Blok laat het planbureau duidelijk zien... dat je op korte termijn pijn voelt van de maatregelen... maar dat op langere termijn koopkracht en werkgelegenheid verbeteren. PvdA-voorman Samson, die niet bij het vijfpartijenakkoord betrokken was, vindt dat het CPB aantoont dat de economie er niet best voor staat en dat dat wordt verergerd door het akkoord. Hij benadrukt dat de economische groei afvlakt en dat de werkgelegenheid daalt. Het Egyptisch parlement is onwettig en moet worden ontbonden. Ook moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dat heeft de voorzitter van het Constitutionele Hof in Egypte gezegd. Dat bepaalde vandaag dat een derde van de parlementsleden onrechtmatig is gekozen. En daarmee is het parlement als geheel ook onrechtmatig, vindt het Hof. Dat bepaalde ook dat Ahmed Shafiq gewoon mee mag doen bij de presidentsverkiezingen dit weekend. Shafiq is omstreden vanwege zijn rol in het regime van de verdreven president Mubarak... Hij was de laatste premier onder Mubarak. Shafiq gaf na de uitspraak van het hof een persconferentie. Als Shafiq wordt gekozen, wordt de oppositie met rust gelaten en hoeft niemand de cel in omdat hij demonstreert. No opposition will be hurt. and I've said that no one will go to the jail because of a demonstration or because of a sit-in according to the law and within the law. Dat was Shafiq neemt het op tegen een kandidaat van de Moslimbroederschap. HAVO-kandidaten lijken weinig last te hebben gehad van de strengere eindexamen-eisen. Het aantal gezakten is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Dat zegt het HAVO-platform op basis van een voorzichtige schatting onder tien scholen. Vandaag kregen ongeveer 100.000 HAVO- en VWO-leerlingen te horen of ze geslaagd zijn. Gisteren gaf de stichting platforms VMBO aan dat het aantal gezakten bij dat schooltype is verdubbeld ten opzichte van het vorige jaar. De vier grote steden mogen binnenkort weer zelf beslissen hoe ze hun openbaar vervoer regelen. De Tweede Kamer wil de verplichte aanbesteding van het OV in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht terugdraaien. Volgens SP, GroenLinks, D66 en PvdA kunnen lokale overheden prima zelf bepalen hoe ze het OV in hun stad willen regelen. De PVV steunt de wet, waardoor er een meerderheid voor is. VVD en ook CDA verzetten zich fel tegen de initiatiefwet. Zij zijn ervan overtuigd dat verplichte aanbesteding... juist leidt tot beter en goedkoper openbaar vervoer. De man die dinsdag in de metro in Rotterdam iets riep over een bom... blijkt een 31-jarige Rotterdammer te zijn... met een verleden van psychiatrische problemen. Na zijn uitroep stapte hij uit en liet zijn rugzak achter. Geschrokken passagiers waarschuwden de metrobestuurder... die de metro stilzette op station Delfshaven. In totaal werden drie metrostations ontruimd. Het metroverkeer raakte flink ontregeld. En na drie kwartier was duidelijk dat er geen explosieven in de rugzak zaten. Volgens de politie is de Rotterdammer na een gesprek op het politiebureau... teruggebracht naar de kliniek waar hij vroeger onder behandeling was. De RT weet nog niet hoe groot de schade is. Het vervoerbedrijf onderzoekt of het zin heeft om aangifte te doen... tegen de bommelder en om de schade op hem te verhalen. De roman Het Diner van Herman Koch wordt verfilmd. iWorks en Inspire Pictures hebben de filmrechten van de bestseller gekocht. Het diner gaat over twee stellen die samen uit eten gaan in een chic restaurant. Ze praten over ditjes en datjes en over het eten, maar vermijden een beladen onderwerp hun kinderen. En later blijkt dat de kinderen iets op hun geweten hebben. Het boek van Koch werd meer dan een half miljoen keer verkocht. In 2009 won het de NS Publieksprijs. De verfilming van het diner wordt eind 2013 in de bioscoop verwacht. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. En in de loop van de nacht kans op wat regen. Minima vannacht tussen 8 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen geregeld regen en vooral middags kans op onweer. Het wordt 18 graden aan zee en 22 in het oosten. De verkeersinformatie De meeste files staan nog bij Amsterdam en Rotterdam. In totaal 120 kilometer. Wat opvalt is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De weg is dicht bij de Wijkertunnel. Heeft te maken met een aanrijding tussen motorrijder en een auto. Tussen Knopend de Plein en Beverwijk... staat inmiddels 6 kilometer file. Verder een langere file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Knopend Muidenberg 7 kilometer. Veel mensen zijn gaan omrijden vanwege de problemen... eerder vanmiddag op de A6 bij Almere. Op de A2... Eindhoven richting Maastricht, bij Eurmond nog 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep 7 kilometer. Dat is een aanreding. Bij Wezep is de linkerrijstrook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Misschien is het u ook opgevallen, de Ieren die hebben altijd zoveel plezier op een EK-voetbal. Als ze erbij zijn, tenminste. We gaan zo kijken bij De Ieren op de Camping. Maar we volgen natuurlijk ook het voetbal van nu. Italië-Kroatië. Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Italië speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Spanje. Kroatië won met 3-1 van Ierland. Nu dus Italië-Kroatië. En die houdt kamp de eerste minuten. Ja, deze prachtige dag. Zeven minuten gespeeld. Italië, Kroatië 0-0. Eén actie gezien. Uh, de moeite waard van Balotelli, terwijl de bal voor doel wordt gegeven uit een hoekschop voor Italië. Maar gaat de bal via het hoofd van de verdediger. Via Schildenveld over de zijlijn en mag Italië gaan gooien. Het staat 0-0. Eén uh, mogelijkheidje gezien voor Balotelli bij de ploegen spelen ongewijzigd. Dus net in dezelfde opstelling als bijvoorbeeld Italië tegen Spanje. Die 1-1. En Kroatië tegen Ierland 3-1. Balotelli schoot de bal naast het doel van keeper Pleticosa. Nu is Italië weer in de aanval. Zes spelers van Juventus in het team. En die moeten dan dit taaien en moeilijk beveelbare Kroatië van zich afzien te houden. Het probeert in de aanval te gaan Italië. Krijgt een inworp. Aan de rechterkant. Het is 70 jaar geleden voor het laatst dat Italië van Kroatië heeft gewonnen. De laatste vijf keer werd het of verlies of een gelijkspelletje. De inworp wordt door Maggio genomen. Speler van Napoli gooit de bal en krijgt hem terug. En Aan de rechterkant, aan de zijlijn, wordt er nu een beetje ruimte gezocht via Pirlo. Maar Pirlo krijgt de bal niet bij een medespeler. Nou toch uiteindelijk bal in het strafschopgebied. Maar dan is het Luka Modric zelf, de speler van de Spurs... Uh, ...ploegenoot van Van de Vaart die voor opruiming zorgt. En dan een overtreding geconstateerd, geconstateerd door Howard Webb... De, ...de Engelse scheidsrechter die al rusland Tsjechië ook vloot in dit toernooi... ...en nu een uitbrander geeft aan de verdediger uh, Giorgio Chiellini van uh, Juve van Italië... ...omdat hij een overtreding maakte... Op Jelavic, een van de spitsen die ook in Engeland speelt bij Everton. Goeie voetballer. En Kroatië heeft de eerste wedstrijd uitstekend gespeeld. Die 3 0 overwinning op Ierland. Waar Italië het natuurlijk ook goed deed tegen wereldkampioen Spanje met 1-1. Balbezit voor de Kroaten achterin in het stadion van Poznan. Niet helemaal uitverkocht, zo'n 40.000 mensen. Heel veel Kroaten zijn aanwezig. Iets minder Italianen. Die hebben wat kaartjes achtergelaten en zijn niet komen opdagen. 0-0 na 9 minuten spelen bij Italië tegen Kroatië. We gaan het hebben over het begrotingsakkoord van de vijf partijen... VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het is in orde, zegt directeur Koen Teulings van het Centraal Planbureau. Het tekort blijft namelijk net binnen de 3 procent, de harde eis van Brussel. Maar om met begrotingstekort echt weg te werken is nog meer nodig. U hoort het goed, 25 miljard aan bezuinigingen. Een verslag van Peter Blok. Goed nieuws voor de vijf partijen. Ze blijven net binnen de begrotingsgrenzen van Brussel. Directeur Koen Teulings van het Centraal Planbureau. Ja, we hebben dat inderdaad doorgerekend. Wat dat betreft heb ik goed nieuws. De, de 3% wordt inderdaad gehaald. Het tekort komt op naar verwachting op 2,9% uit. Uh, dus uh, dat ziet er goed uit. Minister De Jager van Financiën is dan ook tevreden. Dat betekent dat het begrotingsakkoord voldoende doet om onder de 3% uit te komen. We doen het overigens niet vanwege de Brusselse regels, maar omdat het voor Nederland zelf belangrijk is. Voor alle mensen in Nederland is het belangrijk dat het tekort wordt teruggedrongen en dat je de rekening niet door blijft schuiven naar de toekomst. De vijf partijen. De VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie... vinden dat ze na de val van het kabinet hun verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat allemaal in het landsbelang. Het is goed nieuws dat CPB bevestigt dat we met... Maatregel van het begrotingsakkoord binnen de 3% tekort komen. Maar tegelijk, het beeld wat er uit naar voren komt, ja, bevestigt natuurlijk waar we al bang voor waren: dat de Nederlandse economie echt in zwaar weer zit. En dat we jaren van lage economische groei en van hoge werkeloosheid uh, in het vooruitzicht hebben. Dus het bewijst het ongelijk van al die partijen die niet mee hebben willen doen, die zeggen: het loopt zo'n vaart niet, het loopt zo'n vaart wel. Als je nu niks doet, dan wordt het probleem alleen maar groter... en schuif je dus ook heel erg voor je uit. Het ook positief is dat al die onruststokers uh, uh, geen gelijk hebben gekregen... want de koopkracht over de, over de vier jaar is op nul. Het blijft natuurlijk wel een uitdaging voor de komende jaren... om de financiën op orde te brengen. Uh, en daarom moeten we nu gaan, echt gaan hervormen, gaan investeren in economische groei. Al nemen ze ook weer afstand van sommige onderdelen... die in de verkiezingscampagne niet zo goed uitkomen... Zoals de Forense tax en de aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Maar zij namen wel hun verantwoordelijkheid, vinden ze. De SP, de PVV en de Partij van de Arbeid niet. Die vinden het akkoord slecht voor Nederland. Ik geloof dat Kunduz het dictaat van Brussel heeft gehaald. Ze zitten net onder de 3% tekort. Ja, maar daarvoor bezuinigen ze de economie wel kapot. Er komen werkelozen bij een hoop. Het is een pakket vol met belastingverhogingen, lastenverzwaringen. Ja, dat is precies tegenovergestelde wat we moeten doen. Het vijfpartijenakkoord verbetert de situatie niet, maar verergert hem. Er komen 100.000 extra werklozen bij. De economische groei wordt nog eens gedempt. En in 2014 zitten we alweer in begrotingsproblemen, want loopt het alweer op boven de 3%. procent. Nederland heeft echt iets anders nodig nu. Maar er moet hoe dan ook bezuinigd worden, zegt Koen Teulings van het Centraal Planbureau. Nou, als het de economie zich ontwikkelt zoals wij gemiddeld genomen verwachten... dan zou op een tekort van 2,6 procent uitkomen. 2,6 procent in uh, 2007, dat is nog steeds 18 miljard, dus hoog. Als je echt feitelijk op een begrotingsevenwicht zou moeten komen... dan zou je bezuiniging moeten doen in de orde van grote van 25 miljard. Dat was... Koen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau. Wie maakt het spel bij Italië-Kroatië en die houtkamp? Nou, met name Andrea Pirlo van uh, Italië. Het staat 0-0. Mooi schot gezien van Marquisio. Een schot net over de kruising. En nu is Italië weer weg vanaf de rechterkant met uh, Maggio. Maggio speelt de bal dan naar een van de wonderkinderen, Cassano. Maar die raakt de bal kwijt. Een van de spitsen bij Italië. Uh, Cassano en Balotelli zijn de mannen die het moeten doen. Ook uh, hele lastige jongens verdienen ook niet zo uh, verschrikkelijk veel. Uh, ik geloof een paar ton per week. Het is uh, te gek allemaal om uh, waar te zijn. Als je dan ook ziet dat uh, Balotelli de bal nu simpel over de zijlijn speelt. En uh, ja, het staat nu 0 -0. Het is een aardige wedstrijd omdat Italië ietsje sterker. Die willen echt het spel maken. En weten dat als Kroatië wint bijvoorbeeld. Dan is Kroatië al geplaatst voor de volgende ronde. En Italië moet dat maar zien te bereiken. Bal gaat de diepte in. Nee, komt niet bij Balotelli terecht. Bal gaat over de zijlijn. En dus mag Kroatië gaan gooien. Eerste 13,5 minuten. Een beetje aftasten van beide zijden. En als je dan kijkt naar die shirts. Ik heb al zoveel mooie shirts gezien op dit toernooi. Maar het shirt van Kroatië. Dat blijft toch met rood-wit geblokt. Een uh, heel apart en mooi ja, shirt. Ja, ja, ja, Andy. Niet? Nou. Ajax doet het jou zeker aan denken, of niet? Kom. Ah, <laughs> het is meer een uh, afwas. Uh, <laughs> Hoe zo'n ding? Nou goed, in ieder geval is het een mooi shirt. En nu is er een kans voor Balotelli. Als Balotelli de bal probeert terug te leggen. Maar nee, de bal wordt uh, niet goed aangenomen. En niet goed gegeven ook. En makkelijk uitverdedigd door de Kroaten. Het staat 0-0 na 14 minuten spelen bij Italië-Kroatië. Bloed, zweet en tranen. André Hazen zingt het altijd nog steeds voor elke voetbalwedstrijd... maar bloed, zweet en tranen vandaag ook op de financiële markten. De Spaanse rente op staatsobligaties schoot door die beroemde eh, grens van de 7% heen. Bert van Sloten van onze economische redactie. Zeven kritische grens horen we eigenlijk ja. al dagen. Wat, wat, wat merkte je vandaag ervan, toen het daar doorheen ging? Nou, Je merkt niet opeens dat Spanje wordt uitgesloten... van het Europees kampioenschap voetbal of iets dergelijks. En ook op straat in Spanje merk je er niks van. Het leven wordt niet per se duurder daarvan. Het enige is dat het lenen... Uh uh, ja, duurder wordt dat dan weer wel. Het is een signaal, het is een psychologische grens, een signaal. Niks meer dan dat. En reageerden de financiële markten onthutst... of was het al een beetje uh, ingecalculeerd? Nou, het was natuurlijk wel een beetje ingecalculeerd... sinds gisteravond, eigenlijk vannacht. Toen kwam uh, de mededeling van Moody's, van die afwaardering van uh, Spanje... van de kredietwaardigheid van uh, Spanje, met drie stappen achteruit. En op het moment dat je dat hoort en weet... dan weet je natuurlijk ook al dat dat al de lang aan zat te komen. Want het is eigenlijk het gevolg van afgelopen weekend dat Spanje op de deur moest kloppen om geld uh, te lenen. Je weet dat het eraan komt, maar het is zoiets van... ja, het zorgt toch voor een beetje opwinding uh, uiteindelijk. Iemand is jarig en op het moment dat het zover is... is het het feestje om het heel positief uit uh, te drukken. Terwijl maandag na, uh, na dat weekend zei iedereen... nou, he, he, eindelijk doet Europa iets en op tijd... en ze doen meer dan ze zouden moeten doen, dus... Hiermee is Spanje voorlopig wel geholpen, maar dat is dus absoluut niet zo. Nee, vandaag bijvoorbeeld de heer Moerland van de Rabobank zei... er moet heel veel meer geld in dat noodfonds, zal ik maar zeggen. Er moet 1500 tot 2000 miljard euro in. Pas dan heb je eigenlijk iets stevigs achter de rug, of achter de rug staan... voor iedereen die zich zorgen maakt er moet meer geld bij. Dus ja, het is voorlopig niet voldoende. Ja, terwijl Duitsland uh, min of meer zegt... los je eigen problemen op. De, doen landen dat ook? Ja, nou, Misschien moet ik even een hele leuke anekdote vertellen uh, vandaag. Ik belde vanochtend vroeg met uh, Rob Zoutberg... onze correspondent in uh, Spanje. Die zei uh, tegen zijn buurman... de buurman zei van hoe gaat het met je? Ze zei hij, nou, slecht, we hebben van de Duitsers verloren. Waarop de buurman zei van... Wij ook. Wij ook, maar <laughs> financieel gezien uh, dan. Uh, dat om maar eventjes aan te geven waar het om draait. Het draait om Duitsland en mevrouw Merkel... de bond heeft vandaag ook gezegd van. jongens, uh, wij kunnen ook niet alles gaan betalen. Jullie moeten je eigen problemen oplossen. Eerst zelf op, op zaken stellen. En dan mag je nog een keertje eigenlijk bij ons uh, aankomen. Kloppen. Ook weer een soort waarschuwing. Van los het nou in vredesnaam een keertje. Op. En gaat dat ook gebeuren? Voor zover nou ja, jij dat kan ook ook morgen, bijvoorbeeld, staat aangekondigd in Italië dat er weer een heel groot pakket komt. Een soort aanvalsplan voor de economie. Om de economie te hervormen. We het over Italië gaat het ook slecht mee. In Spanje is het kabinet bij elkaar gekomen vandaag in een soort crisis. Uh, bijeenkomst En daar zeggen ze dan uh, vervolgens van nee, de situatie is wel onhoudbaar. Maar Europa, Europa staat achter ons. En daar moeten we het voorlopig maar weer even mee doen. Bert van Sloten, straks gaan wij terug naar die uh, wedstrijd van Italië. Want dat zou goed in dat pakket passen, denk ik, een uh, Europese kampioenschap. Ja, Als Italië multi... kampioen wordt, dat is hartstikke goed voor de economie. Nou, hoewel, toen die ene keer heeft het ook niet veel geholpen, toch? Wereldkampioen. Uh, ik weet niet hoeveel jaar geleden dat niet was. Maar uh, Vijf, alle, e uh, alle economen zeggen nu... Italië, vier, Italië, six, Italië Griekenland... Economisch gezien moet Italië kampioen worden. Zij zijn zelfs de voorzitter van het, het Europees, Europees Parlement. gisteren, Dus daar houden we ons dan maar aan. Bert, dank. Het nieuws uit binnen en buitenland. Het ek voetbal, Wimbledon, de Tour de France... en de Olympische Spelen. To your heart van Soul Sister. Klinkt mooi, maar wij gaan naar Italië, Kroatië en die houtkamp. 0-0 denken wij, want je hebt ons niet gestoord. Nee, ik zou ook niet durven. 0-0 inderdaad. Kroatië wel de beste kans van de wedstrijd gekregen. Voorzet vanaf de rechterkant in Jelovic. De spits had de bal eigenlijk aan moeten raken. Dan was hij achter Buffon gegaan. Nu kon Buffon de bal tegenhouden. Met zijn 116 interlands Buffon top international bij de Italianen. is De oude de spelers is hij allemaal voorbij gegaan. En dat is knap. En het is wel 0-0 na 21,5 minuten spelen. Met balbezit voor Italië. Waar Italië eventjes moest schrikken bij de aanvallen van Kroatië. Omdat Kroatië er aardig uitkwam. Nu gaat de aanval ook niet door. Is er een overtreding. Zo lijkt het mij inderdaad. Gezien ook door Howard Webb. Perisic werd flink geattackeerd. De speler van Borussia Dortmund. Die afgelopen seizoen kampioen werd in Duitsland. Hij werd door Maggio. De speler van Napoli even aangetikt tegen de enkels. En dus mag er een vrije trap genomen gaan worden door de Kroaten. Uh, Prandelli de trainer van Italië. Ex Fiorentina onder andere. Uh, vond het helemaal niks. Maar de vrije trap is genomen. En dat is ook helemaal niks. Want de bal komt niet bij een Kroaat recht. Nu hangt hij nogal lang in de lucht. En wordt uiteindelijk uh, gewonnen door de Italianen. De bal gaat richting Balotelli. Die opvallend uh, actief is. Heeft een uh, prachtig schot afgevuurd op de keeper Pleticosa. Nou die zal uh, die, dat schot uh, gevoeld hebben. Want het was keihard op de vuisten. Maar de bal ging er dus niet in. De Kroatië probeert weer in uh, balbezit te komen. Via ja, Goeie paas naar de rechterkant. Moet de bal vanaf de rechterkant via Rakitic voor het doel gaan komen. Nee, het is Mandzukic die de bal voor probeert te geven. Maar ja, die hoort zelf in de spits te staan. Zijn voorzet komt dan ook niet aan. Maar de inworp is wel voor Kroatië. Dat een beetje onder het juk vandaan komt voorzet richting tweede paal. Nee, daar staat dan wel in de buurt Mandzukic zelf die twee doelpunten scoorde in de eerste wedstrijd tegen Ierland. Maar hij kan er niet bij. Bal over de zijlijn. 23 minuten gespeeld. Italië-Kroatië 0-0. Nou, het profvoetballer, huidig technisch directeur van Willem II, Mark van Hintem... is hier om deze, studio te, deze uh, wedstrijd te analyseren in de studio, Mark. Kroatië komt een beetje terug na een sterk begin van, van Italië. Hoe zijn die ploegen uh, volgens jou aan elkaar gewaagd? Nou, Die zijn wel aan elkaar gewaagd, hoor. Want het uh, uh, zijn natuurlijk allebei landen die erom bekend staan... dat, het, dat ze felle baasjes uh, voortbrengen. Hè? Landen uit uh, zeg maar, de, de Mediterrane. En dat vind ik al mooi om te zien. Dus ik voorspel ook dat deze wedstrijd nog wel wat kaartje op gaat leveren straks. Uh, en je ziet aan de, aan de speelstijl van Italië dat ze het eigenlijk precies hetzelfde spelen als, als tegen Spanje. Gokken op, uh, op de ruimte die ligt uh, tussen de verdedigers in van Kroatië. En dan hebben ze de snelheid en de, en de kracht van Balotelli met Cassano. En uh, de Kroaten die proberen via uh, de flanken door te komen... om vervolgens die grote boomsterke Jelovic in stelling te brengen... die dan uh, met zijn hoofd vooral heel gevaarlijk kan zijn. Want, want de Italianen staan altijd bekend om het verdedigend voetbal... maar dat valt nu wel mee. Ja, zeker. Hè? Ze spelen weer met, uh, met drie verdedigers uh, achterop. Die Rossi centraal weer. En uh, zij proberen uh, absoluut uh, uit de stellingen te komen, ja. Ik heb nog een vraag over Kroatië. Uh, Modric, dat is een soort klassieke spelmaker. Ja. Weet je. Dat zie je niet meer veel landen die bijna dat zo aandurven. Omdat ze ook bang zijn dat het makkelijk te ontregelen is. Maar het is wel een lekkere voetballer. Hij ja, is een fantastische voetballer. Hij werd, vroeger werd hij uh, de kruif de, de van de Balkan uh, genoemd. Hè. Nou, ik heb hem afgelopen seizoen eigenlijk wel nadrukkelijk kunnen volgen. Bij Sport 1, uh, waar ik hem vaak gezien heb. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, dat predicaat toch wel te hoog gegrepen is, Krijf van de Balkan. Want dat heeft hij nog nooit waargemaakt. Ik vind toch dat hij te weinig rendement heeft. Maar ben je kwetsbaar als je wat dat betreft één iemand zo centraal maakt in je Ja, zeker. Maar dat uh, is ook weer afhankelijk van de middenvelders die eromheen ja. zitten. Hè. Je weet dat hij uh, fantastisch is in balbezit. Dat hij uh, verdedigend uh, wat minder kan. Maar ja, goed, dan moet je twee controlerende middenvelders omheen hebben die dat op kunnen vangen. En wij eens even verder praten over uh, Ieren op de camping. Ja, uh, ja want er dus zijn Ieren op de camping. Niemand kan zo blijven verliezen op een EK als de Ieren volgens mij. Hè. Ja, en die zijn massaal naar Polen gereisd om daar hun team aan te moedigen. En dat is nodig natuurlijk. De uitvalsbasis voor de Green Wave, zoals de supporterscharen wordt genoemd, is Potsdam. Al zitten de meeste fans vandaag in Kedansk. Want daar speelt Ierland vanavond tegen Spanje. Edwin Cornelissen kwam in Potsdam toch nog wel een paar Ieren tegen. Tien minuutjes rijden van het centrum van Potsdam is een uh, mooi meer, het Malta-meer. Dat omgeven wordt door campings, bungalowparken en hotels. Het is 11 uur ochtends en de Kroaten die zijn het feest al gestart. Yes, of course. Barbecue, beer... We are preparing for the match. Alvast aan het opwarmen voor de wedstrijd van vanavond tegen Italië. Together, match, very big match. Maar dan zijn we toch op zoek ook naar die Ieren. This one tent, this one and that one. Oh, die liggen even verderop. Ja, yeah, daar sleep nou, because we drink all the night. Come on, come on. Yeah. Oh wacht, deze Kroatië heeft een voorstel. Hij gaat de Ieren even wakker maken. Goedemorgen. Good, morning. Good, morning. Good, morning. Good fucking early morning. <laughs> oh, I don't want to interview I'm very tired. Of my head. my oh. head up my hoofd. En dan zitten ze dan in een tentje, sigaretje te roken. Met de auto hier naartoe gekomen. We gaan Mercedes S-Class all the way across. Een hele onderneming, een heel avontuur. Rocky Road. They have an Irish song, The Rocky Road to Poznan. It, it sure was between not getting boats and the travel and the journey. And yeah, it was, it was rough. En dan staan ze hier op de camping in Potsdam. Ze gaan niet eens naar de wedstrijd vanavond, want die is in Gdansk. Ja, yeah, yeah, we don't have any tickets or anything like that. So we're just like, you know, watching the game, we're just here to support. Like... Nee, ze komen hier vooral voor het feest. Let's have a party. We're just here for the party. Yeah, yeah. We never get to the euro's. So when we do, we're here for the long haul. Like... En dat de regen dan met bakken uit de lucht komt vandaag. A little reminder of home, you know. Don't forget where you come from. Het is een beetje zoals thuis. <tries> In het centrum van Potsdam is op dit moment weinig te merken van de Ierse invasie. Het is allemaal rood en wit geblokt. Wat we zien, het shirt van Kroatië. En de Ieren zitten op dit moment vooral in Gdansk voor die wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Hier in een straatje achter het Marktplein zou een Ierse pub moeten zitten. Die is eigenlijk nog gesloten, hè meneer? Ja, ja, we still trying to open. It's, it was a busy few nights so. Ja, want ze maken lange dagen. Die Ieren, die houden het goed vol. Ja, we know working almost 22 hours, 22 hours per day. So it's really a hard time, to, you know, to be a bartender right now. En er zijn nogal wat Ieren hier in Potsdam tijdens de EK. Ja, yeah, I've heard it's more than 50,000, So they all of them want to get, you know, mashed. <laughs> so they have to go somewhere. <laughs> They're always welcome. Naar schatting 50 000 Ieren hebben de weg gevonden naar Potsdam. Iemand zei dat het een green wave was en uh, dat tsunami. <laughs> en die groene golf, die tsunami en Ieren maakten er een feestje van op de dag dat Ierland in Potsdam speelde tegen Kroatië. Het oh, was feest op de markt, het was feest in de pub en de sfeer was geweldig. Het was crazy, het was een mei, weet all of the partying and stuff. Ze hebben al aangekondigd, ze komen terug na het uitstapje naar Gdansk om het dan in Potsdam weer ouderwets gezellig te maken. En daar staat die moeder ziel alleen te midden van de Kroaten, deze Ier op het plein. Only get for the game. Heeft geen kaartjes kunnen krijgen voor de wedstrijd van Ierland. Maar voor de verkeerde wedstrijd. Yes, exactly right. En zijn verwachting voor Ierland vanavond. Um, I that we're be doing a lot of hij gaat bidden, mm -hmm. hij gaat hopen. En als uh, we een kunnen houden, een mirakel, mirakels We misschien in voor een kans maar het is te hard zijn. Het is going to be tough vanavond. Straks meer voetbal in onze Radio 1 Sportzomer met Italië-Kroatië het vervolg. Nu na een half uur gespeeld te hebben, is het nog steeds 0-0. Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor Projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl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 De Britse premier Cameron erkent dat hij een hechte relatie had met mensen uit het media imperium van Rupert Murdoch. Maar dat heeft nooit invloed gehad op zijn beslissingen, zegt hij. Cameron zei dat voor de commissie Leveson, die de, de banden onderzoekt tussen media en politiek. De Britse premier was onder andere goed bevriend met de oud-hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks. HAVO-kandidaten lijken weinig last te hebben gehad van de strengere eindexamen eisen. Het aantal gezakten is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren, zegt het HAVO-platform op basis van een voorzichtige schatting onder 10 scholen. Vandaag kregen ongeveer 100.000 HAVO- en VWO-leerlingen te horen of ze geslaagd zijn. Het Egyptische parlement is onwettig en moet worden ontbonden. Dat heeft het constitutionele hof bepaald. Volgens het hof is een derde van de parlementsleden onrechtmatig gekozen. Het hof bepaalde ook dat Ahmed Shafiq gewoon mee mag doen... bij de presidentsverkiezingen dit weekend. Shafiq is omstreden. Hij was de laatste premier onder Mubarak. En de roman Het diner van Herman Koch wordt verfilmd. De rechten zijn gekocht door iWorks en Inspire Pictures. Het boek van Koch werd meer dan 500.000 keer verkocht... en won in 2009 de NS-publieksprijs. De film wordt eind 2020. 2013, in de bioscoop verwacht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de eerste Marco Verhoef. Van het zuidwesten uit krijgen we te maken met sluierwolken. Die trekken nu het land in. Dat betekent voorlopig nog niet dat er erg veel gaat veranderen. Maar het kondigt wel een verandering aan. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het laatst in het noordoosten, daar koelt het af naar 8 graden. In het zuidwesten 13 graden. En in de loop van de nacht kan er dan ook wat regen gaan vallen. Morgen is het over het algemeen grijs, er valt regen, die regen trekt weg, wordt het even droog, maar daarna komen er al snel weer buien. En bij die buien kan het ook gaan onweren. Temperaturen lopen op naar 18 graden in het noordwesten, 21 in het zuiden en oosten van het land. Dan is het zaterdag en zondag wel wat droger, maar niet helemaal. Er is ook weer meer ruimte voor de zon en er staat een stevige wind bij temperaturen net onder de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een aantal dagelijkse files zijn alweer aan het afnemen. In totaal nog 86 kilometer file. Wat opvalt is de langere file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tijdje was de Wijkertunnel dicht vanwege een aanrijding. Nu staat een auto stil op de linker rijstrook. Vanaf Knopendveld Vels tot aan de Wijkertunnel staat zo'n 8 kilometer file. Op de a 10 ring Amsterdam was een aanrijding bij Knopend Heel even was daar een rijstrook dicht. Dat is weer vrij tussen Oud-Zuid en Knopend Watergasmeer nog 4 kilometer. Ook een aanrijding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda 2 kilometer. De, bij het Gouden Aquaduct is de rechte rijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum nog langzaam rijden... tussen Sliedrecht Oost en Knopend Gorkum over 6 kilometer. Bij Gorchum is de rechte rijstrook dicht. Daar blokkeert een auto de rijstrook. Er was ook een aanreding op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Avrid Epe en Wezep nog 7 kilometer, maar daar zijn alle reishokken weer vrij. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het roemruchte Glasgow Rangers is failliet, daar hebben we het zo over. Sommige landen misschien ook, maar er wordt wel gewoon gevoetbald. Italië, Kroatië. Ja, 0-0. En, en het is... Ja, ja nee, nee. ik zit over dat vierse min. Nog even na te denken, dat geldt niet voor voetballers in ieder geval. 0-0 uh, de stand, 34 minuten gespeeld. Het is een aardige wedstrijd om naar te kijken. Italië wordt sterker en sterker, verdient eigenlijk een voorsprong. Maar het staat nog altijd 0-0. Het schijnt even stil te zijn op de zender. Mark van Inter, we praten even rustig door over uh, Italië en Kroatië. Want Italië zet weer aan. Jij bent een beetje Italië-fan, merk ik stiekem ja, eigenlijk. Hè? Ja, nou, ik, uh, ik heb in de eerste, een van de eerste uitzendingen heb ik uh, aardig wat kritiek gehad op uh, Italië. En dat had met name te maken met het omkoopschandaal en dat soort zaken. Maar ik moet zeggen, de manier van spelen verrast me heel erg. En zeg je dan ook daarmee, als je maar een beetje durft... vind je dit ook een beetje een voorbeeld van een coach... die durft nieuwe mensen, ander systeem... Dat het ook wel eens heel verfrissend kan werken. Absoluut. En Prandelli loopt natuurlijk al een hele tijd mee. Is al een, een coach op leeftijd. Maar is er wel een die durft te vernieuwen. En, uh, en die met een aanvallende speelstijl uh, durft uh, te beginnen. En dat loont zich. Want ja, ik ben een fervent aanhanger van uh, aanvallend voetbal. Heel erg zelfs. En ik haat ja, het, wie ik ha niet, ik het verdedigend spel. Van, ja, ja. Maar goed. Ken, je, ken je mensen die, die, die kijken die niet van uh, aanvallend spel houden? Oh, ik kan nou, een mooie kattenatje ja, die ja, wel van genieten. Ja, er zijn, er zijn ja. mensen die kunnen genieten van van de, de, de, ja. zeg maar het, het tactisch spel van een verdedigende ploegen vervolgens op een fantastische manier ja. eruit komen en okay, scoren. Oké, okay. ja. ik kan me er niks bij voorstellen. En hij durft wel te kiezen ook, want hij, degene die het doelpunt heeft gemaakt tegen Spanje, die zit uh, volgens mij op de bank op het moment. Ja, klopt. Ik denk dat hij uh, in eerste instantie lekker weer Balotelli laat uitrazen. Dat is een, een spits die gruwelijk uh, veel energie in de wedstrijd stopt en daardoor ook zijn tegenstanders sloopt. En vervolgens op het juiste moment zal hij weer komen met die natalen en hopen dat die weer die helder rol kan vervullen. Eén vraagje nog over deze scheidsrechter, die Howard Webb. Want die man die heeft al een paar hele slechte wedstrijden gefloten op hele belangrijke momenten. En hij komt altijd weer terug. Wat is dat toch voor bijzonders? Want natuurlijk fluit hij ook heel vaak goed, laten we daar ja. niet flauw over doen. Maar hij heeft ook wel een paar roemruchte slechte wedstrijden, die man. Ja, dat klopt. Wij hebben ook natuurlijk slechte herinneringen aan hem. Alleen, uh, het, het is iemand uh, die al heel lang meeloopt. En ik denk dat uh, zijn ervaring toch doorslaggevend is op een, uh, op een EK. Dat hij daarom erbij is. En misschien is het ook wel zo dat er gewoon geen betere zijn. Nou, houden we, daar maar even. we gaan zo naar de laatste minuten van die tweede helft. Eerst wat ander nieuws. Namelijk de plofkip en de euroknallers die verdwijnen uit de supermarkt. Het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel zegt boeren meer te gaan betalen voor het vlees als dieren beter worden behandeld. 90% van al het vlees in de supermarkt voldoet niet aan de nieuwe normen. Mark Jansen van het CBL legt uit waar het vlees voortaan wel aan moet voldoen. Ja, je moet denken aan minimaal bijvoorbeeld één ster van het Beter Leven keurmerk van de, van de dierenbescherming. Dat zal wel eens een beetje ongeveer de norm worden. En uh, wellicht ook milieukeur. Hè? Dat is ook een bekend keurmerk om milieuschade te voorkomen. En uh, daar moet je aan denken. Dus dat betekent nog niet dat er straks alleen nog maar biologisch vlees in de supermarkt ligt? Nee, biologisch is, is dat ligt er al volop overigens. Maar dat is niet ons, ons einddoel. Ons einddoel is dat we de totale basale markt, zeg maar de, onder, de onderkant van de markt, een flink stuk optillen. Zodat we veel minder discussie krijgen over dierwelzijn en over milieuaspecten die aan vlees verbonden zijn. Bent u het zat, die discussies? Nou, we zijn die discussies inderdaad wel een beetje zat. Vlees is een heel belangrijk component. Het is ongeveer 12% van de omzet van supermarkten. En uh, wij nemen nu onze verantwoordelijkheid om daar uh, een forse verandering in te brengen. Een verbetering. Als het gaat om dierenwelzijn. is de meeste winst te halen bij kippen en varkens, zeggen de supermarkten. En daarom ben ik op bezoek bij Jaap Geurkens, die een boerderij heeft in de buurt van Woerden. Met ongeveer 1700 varkens. Wat zijn ze nerveus? Zijn ze dat bij u ook? Nou, hoe harder ze lopen, hoe liever ik het zie. Sorry? Hoe harder ze lopen, hoe liever ik dat als zie. Ja, waarom? Dan zijn ze gezond. Als een big blijft liggen, dan is hij niet gezond. Hij moet actief zijn en, en, en vlot in de benen en lopen rennen. Ja. Laten we dan even nog vijf meter lopen. Kunnen we even kijken of ze allemaal goed functioneren? Ja, nou, dat is ook de manier van controleren. Als je de doorloopt twee keer per dag en de biggen blijven liggen, dan zijn ze ziek. Het is een beetje muffier, het is warm, het ziet er voor mij een beetje saai uit. Maar is dit het goede leven, het, de norm waar we naartoe moeten? Wat hebben wij als extra speelmateriaal bij de varkens in het hok zitten? Dat is in elk geval de ketting. Ja. Met een blokje hout of een PVC-pijpje eraan. Als extra hebben we daar dus de strookoker bij zitten... En de strookoker is dus een, een, een vast gepest stro, een soort pellet. die in een PVC-pijp zit. En daar kunnen de biggen vanaf knabbelen, knagen. Ze kunnen op verschillende Even wachten tot ze zijn uitgerend. Ze kunnen op verschillende plekken dus eten, ze kunnen op verschillende plekken spelen. En dat maakt uw stal echt anders dan die van een andere varkensboer. Ja, maar met name, ze hebben ook veel meer ruimte. Normaal gesproken. Zit er zitten in, in zo'n hok uh, 40 dieren en wij hebben er maar 30 dieren in zitten. Dus de dieren hebben substantieel meer ruimte. Anne-Gien van LTO. Is dit het dierenwelzijn van de toekomst? Uh, ja, hier kun je wel een kijkje zien van uh, hoe ander vlees eruit zou zien. Het is een grote doorbraak met het erkennen dat dit het probleem is. en Dat we hier nu met elkaar aan gaan werken uh, is iets wat ik uh, nou, niet had kunnen dromen. Maar dat betekent voor de boeren een flinke investering? Dat betekent voor de boeren een flinke investering. Maar de supermarkten hebben niet alleen gezegd dat ze naar ander vlees willen, maar ze hebben ook gezegd dat daarbij een verdienmodel voor de boer hoort. En dat is voor de eerste keer dat supermarkten dat zeggen. Dus daar zijn we vooral heel blij mee. En dat is ook een zie ik als een grote doorbraak. Een verslag van Matthijs Holtrop. De... Dierenbescherming en Wakkerdier laten in een reactie weten blij te zijn met deze stap van de supermarkten. Wel vragen zij zich af wanneer er geen plofkip meer te krijgen zal zijn. Wakkerdier wil dat het in ieder geval voor 2015 geregeld is. Italië, Kroatië loopt naar de rust en die oudkamp. Over ploffen gesproken, een prachtige vrije trap van Andrea Pirlo. Zorgt voor 1-0 voor Italië. Een schitterende vrije trap, zijn 85ste in te land. 10 doelpunten nu. En die tiende is wel een hele belangrijke hoor. Want 1-0, 5 minuten voor rust, is een uh, hele prettige voorsprong voor de Italianen. Wat een prachtige vrije trap vanaf de linkerkant van het veld. Met rechts genomen door de speler van Juve die overkwam. En nu weer balbezit heeft van AC Milan. Het hele jaar ongeslagen bleef met Juventus en Kampioen. En nu gaat de bal naar de linkerkant weer. Mooie actie vanaf die linkerkant. Balotelli wordt net niet bereikt. En dan wordt de bal weggekomen. We zagen Brandelli. 54, en dat is niet op leeftijd, Mark van Hintem. Uh, dan uh, zagen we zeer hard juichen bij uh, uh, dat uh, doelpunt van uh, Pirlo. En ziet ook dat Italië door wil gaan. Met balbezit aan de rechterkant Maggio speelt de bal naar buiten. Naar Cassano. Cassano via tegenstander de bal over de achterlijn. En dan gaan we een hoekschop krijgen. Pirlo ziet, zoals de man die de bal het laatst raakte. Hoekschop, natuurlijk ook. Daar komt Pirlo zich voor melden... Normaal gesproken uh, doet ze van links en van rechts en alle vrije trappen. Die Andrea Pirlo is zo belangrijk in het team van Italië. De architect op het middenveld, heerlijke voetballer. En natuurlijk, daar komt hij vanaf de rechterkant met het rechterbeen. Een bal dus uh, waarschijnlijk van het doel af. Hij uh, brengt hem uh, toch aardig voor het doel. Die bal wordt gekopt door Cassano. Maar gaat wel langs het doel van Pleticosa. De keeper die dus één keer gepasseerd is... door die prachtige vrije trap van, uh, uh, van Andrea Pirlo. Het staat 1-0 voor Italië tegen Kroatië. Maar toen hij hem maakte, Tom van het Hek, zei hij, de 85-jarige ja, Pirlo is namelijk wel op leeftijd, <laughs> uh, Mark van Intem. Maar ik zei het met respect, want het uh, uh, uh, is een bijzonderheid. Hij is van een generatie die eigenlijk verdwenen is ja. in het Italiaanse elftal. Hij heeft overleefd na ook een hele moeizame periode in zijn carrière. Ja, absoluut. Hij heeft het heel moeilijk gehad. Het was over met hem en uh, werd op een zijspoor gezet tot, tot hij weer uh, naar Juventus ging. En, uh, en toen begon hij aan zijn revival en die trekt hij nu door. Buffon is uh, ook nog wel een van, uh, van die oude knakkers die overgebleven is. Maar hij vervult dat fantastisch. Ja, het is gewoon een geweldige speler uh, in balbezit helemaal. Dat laat hij ook zien uh, bij die vrije trappen. Doelpunt, alhoewel ik wel vond dat uh, de keeper van Kroatië, Pletikosa, ja, als een uh, big... Van 650 kilo naar de grond ging. Want volgens mij was hij wel houdbaar, die bal. Maar dan toch nog even die Pierlo, want uh, fitheid, we hebben het daar de afgelopen dagen over gehad, uh, maar uh, fit in het hoofd lijkt ook wel, maakt ook fitter op het veld. Hè. Dat gaat toch ook wel heel erg samen. Ja, dat gaat zeker samen. Ik denk uh, ja, dat je, als je merkt dat de gretigheid is en hongerigheid is uh, bij, een, uh, bij een spelersgroep. Uh, en zeker ook bij de oude Pierlo, die uh, een slecht jaar achter uh, had. Ja, dan, euh, dan komt dat tot uiting. Dat zie je terug op het veld. Ja, ze spelen heel vrij. Ja, ze spelen heel vrij en enthousiast. Het is ook een leuk elftal om naar te kijken. En ja, de voorsprong is ook heel verdiend, vind ik. Laten we even kijken hoe het gaat. en Andy Houtkamp. Nog uh, ruim een minuut te gaan in de eerste helft. En Italië is toch een beetje vooraf. Ja, dat team, dat was het helemaal niet. En dat kon er helemaal niets meer van. En uh, de grote tijden zijn voorbij. Maar let op dit Italië. Dat heeft een hele aardere ploeg. En vergeet niet dat er ook nog een, een bank is... Uh, die uh, redelijk breed is met uh, bijvoorbeeld die Natale daarop. En Nocciadino, dat zijn allemaal goede voetballers. Italië heeft gewoon een goede ploeg. Eén minuut nog te gaan. Het is een uh, vrije trap uh, voor de Italianen. Als uh, de vrije trap genomen wordt vanaf de linkerkant. Uh, wordt uh, gegeven naar rechts meteen. Even teruggepaast. Door uh, richting uh, Pierlo. Pierlo in ieder geval die vrij loopt. En de bal nog niet krijgt. En dan moet je niet gaan pingelen. Uh, gaat uh, Pierlo zich toch met het spel bemoeien. Maar laat dat uh, over aan de linkerkant voor Chiellini. Chiellini bal naar voren. Naar Thiago Motta. Motta naar de linkerkant. Uh, nu wel naar Pierlo. Pierlo zoekt. Kijkt. Ziet in de diepte wel mensen gaan. Maar houdt de bal bij zich zo. Op slag van rust. Weinig blessures geweest. Ik denk dat we er hooguit een minuutje bij krijgen. Als uh, Italië via Bonucci uh, in de avond gaat. Bal naar de buitenkant. Komt niet aan bij Maggio. En dan kan Kroatië uit, opruimen, wilde ik zeggen. Waren het niet dat het heel slecht was. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij Kroatië nu eindelijk wel in de aanval. Snelle omschakeling wordt hard gelopen door Ra Rakitic. Rakitic-balletje naar buiten is iets aan de harde kant, maar wordt nog aardig op doel geschoten richting Buffon, die daar niet uh, al te veel uh, moeite mee heeft. Het schot was van uh, Mandzukic. En uh, dat was eindelijk weer eens een keer een actie van Kroatië in aanval het opzicht, want daar hebben we eigenlijk de afgelopen 20, 25 minuten weinig meer van gezien. Omdat Italië zo de broekriem bij de Kroaten aantrok. Dat ze niet meer tot aanvallen kwamen. En dat eindigde dan ook in het doelpunt van Pirlo. Vanuit een vrije trap in de 39e minuut. Balbezit voor de Italianen. Wordt nog even rondgespeeld via Motta. Bal naar de rechterkant. En dan kan Bonucci, ook een speler van Juventus. Een van de zes spelers van Juventus. Net als Pirlo kan de bal nog eventjes rustig via Pirlo. En weer terug naar. Maar Bonucci gaan we uitspelen, de tijd in ieder geval. Want nu gaat hij nog wel een keer de diepte in, maar die bal is te hard. Howard Webb fluit voor de rust. Italië leidt in Poznan in groep C in de tweede wedstrijd met 1-0 tegen Kroatië. Mark van Hintem ze gaan de kleedkamer in met de coach praten natuurlijk. Wat, wat moet Kroatië nu doen om die achterstand te goed te maken. Wat zou jij ze adviseren? Ja, ze zitten in een lastig pakket. Als je tegen Italianen met, uh, met 1-0 achterkomt... dan moet je dus in de tweede helft uh, ruimte weg gaan geven. Aan de andere kant uh, uh, hebben ze de eerste wedstrijd gewonnen... Hè, en zullen ze gaan rekenen. Uh, maar goed, je weet dat je de laatste wedstrijd tegen Spanje moet. En normaal gesproken uh, verlies je die. Dus ik denk dat, uh, dat het toch verstandig is om uh, te proberen... in ieder geval een doelpunt te maken. Maar eh, kunnen zij dat? Zij spelers hebben natuurlijk tegen Ierland... maar dat is wel echt van een heel ander niveau. Hè? Mogen we dat echt eh, de zwakste ploeg van toernooi noemen? Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, eh, de Ieren, het is leuk dat ze er zijn... maar ze hebben niks te zoeken op, op dit EK kwalitatief gezien. Dus dat zijn de automatische punten. Daarmee zeg je Italië in een zetel. Maar hoe dan ook, eh, Kroatië zal iets moeten veranderen aan zijn spelopvatting... en eh, echt moeten gaan aanvallen. Ja, alhoewel ze wel wat kantjes hebben gehad. Om 7 uur, dan wordt die wedstrijd hervat Italië-Kroatië. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Simone, Simone, De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. Altijd in rood gekleed, ik wil met haar een date. Ze heet Simone, Simone. Ze lacht naar iedere man, maar nooit naar mij alleen. What is Simone, zo het hè? Vandaag komt, kwam, komt er wel, komt er niet. Een einde aan 140 jaar voetbalgeschiedenis. Glasgow Rangers werd failliet verklaard... omdat de bestuurders van de Schotse club niet tot een vergelijk konden komen... met de schuldeisers. Arjen van der Horst in Groot-Brittannië. Eh, ik zei al wel, niet, is het nu echt over? Je kunt je dat nauwelijks voorstellen bij zo'n club. Is het nu over met deze roemruchte club? Ja, daar kan je niet helemaal een helder antwoord op geven. Ja en nee is het antwoord. Ja, want uh, Glasgow Rangers Football Club houdt op te bestaan met dit uh, faillissement. Nee, want de club maakt toch ook wel een soort van doorstart. Zojuist is bekend geworden uh, dat een consortium onder leiding van de zakenman Charles Green uh, de inboedel heeft opgekocht. En eigenlijk heeft hij nu een nieuwe club uh, opgericht. Het heet nu officieel de Rangers Football Club. Maakt dat iets uit? Jazeker, want omdat het een nieuwe club is... zou het kunnen zijn dat Rangers helemaal onderaan moeten beginnen... in de vierde divisie van het Schotse voetbal. Ja, en dat is natuurlijk, als dat gebeurt, sportief en financieel een drama. Er is één uitweg, uh, te, als alle Schotse uh, clubs in de, in de hoogste divisie besluiten dat Rangers alsnog mag meedoen met ze, dan is dat een mogelijkheid om alsnog in die hoogste divisie te beginnen voor de Rangers. Maar dan nog, dan is er de vraag, om, om hoeveel geld ging het, wat gebeurt er met spelers bijvoorbeeld, nu blijven die dan, et cetera, hoe heb je ze daar enig zicht op? Nou, de spelers zijn niet automatisch overgenomen met deze club. Daar wordt nog over onderhandeld. Verschillende sportadvocaten hebben gezegd... Ja, in feite, doordat nu een nieuwe club is gecreëerd... en met dat faillissement, zijn al die contracten niet geldig meer. Dus die spelers kunnen zo weglopen... zonder dat daar een transferbedrag voor hoeft te worden betaald. En daar zal dus flink onderhandeld over gaan worden. Ook al omdat die spelers de afgelopen maanden... om die club maar te kunnen redden... een verlinke salariskorting hadden geaccepteerd. Soms wel meer dan uh, driekwart kwart van een salaris gingen ze op achteruit. Ja, nu een nieuwe eigenaar. Uh, nieuw geld gaan ze ook opnieuw onderhandelen. Ook over die salarissen. En dat kan nog wel een heel lang proces worden. Nog heel even, om, om welk bedrag ging het nou uiteindelijk? Het ging niet om een paar miljoen uh, pondjes, neem ik aan. Hè? Uh, je bedoelt hoeveel uh, schuld ze hadden. Ja. Ze, nou, ze hadden uh, verschillende schulden. Ze hadden tientallen miljoenen, ik geloof 70 miljoen... aan uh, commerciële partijen waar ze nog uh, geld hadden uitstaan. Maar wat ze uiteindelijk de nek om heeft gedraaid... dat was een bedrag van 10 miljoen pond, Een belastingsschuld die nog open stond en die de belastingdienst uh, opeiste. Dat bedrag is ook al inmiddels opgelopen tot 14 miljoen pond vanwege rente en dergelijke. Ja, en dat hing als een molensteen om de, om de nek van Glasgow Rangers. En dat heeft ze uiteindelijk de kop gekost. Glasgow is blauw en Celtic is groen. En toch neem ik aan dat ondanks die eeuwige rivaliteit er geen groen feestje is vandaag in Schotland. Hè? Nee, en ook al niet om uh, voor het eigen belang van Celtic. Uh, om een voorbeeld te geven, Sky Sports, dat de, de voetbalrechter heeft in Schotland. Die heeft gezegd van ja, als uh, de, de Rangers, zoals ze nu heten, straks niet meer meedoen in de hoogste divisie... ja, dan zeggen wij ook ons contract op. En daar gaat een bedrag van uh, 110 miljoen mee om. Dat uh, gaat voor, voor een periode van drie jaar. Want, zo zegt Sky Sports, Celtic uh, Rangers, de old firm... ja, dat was voor ons uh, de, de kraskraak. En die willen we niet kwijt. Als uh, Rangers wegvalt, ja, dan is er voor ons geen enkel belang om daar nog uh, gecommitteerd aan te blijven. Dus Celtic is er ook alles aan gelegen dat Rangers er gewoon bij blijft. En natuurlijk ook gewoon voor de spanning, de traditie. Want deze beladen wedstrijd heeft een hele lange geschiedenis in Schotland. En dat willen de fans niet missen. Dus uh, het gaat gewoon door, begrijp ik, tussen de regels door. Volgend jaar zeggen we Celtic, Glasgow Rangers. Dan zeggen we nee, Celtic tegen de Rangers uit Glasgow. <laughs> zo dan, is dan, het. He? Ja, zo <laughs> moet het worden. Ja. Okay. Ik denk dat de fans het gewoon houden bij Glasgow Rangers. Want het is zo'n oude club met zo'n rijke traditie. Ja, ik denk dat de fans zich daar niet aan houden... om wat een zakenman heeft bedacht. Dank voor dit moment en blijf er bovenop zitten op die miljoenen. Dank je wel, Onze voetbalanalist Mark van Hintem. Problemen dus voor Glasgow Rangers. We weten allemaal hoe het er in Europa voor staat op het moment. Gaan we dit bij meer clubs zien, denk je? Ik hoop het. Ik hoop het. Uh, ik hoop dat er eindelijk uh, ja, realiteit gaat optreden bij de clubs. Kijk, uh, laten we wel wezen, de clubs zijn uh, jarenlang in stand gehouden. Veelal uh, door subsidies van gemeenten. En ik denk dat het goed is dat ze leren om er eigen broeken op te houden. En uh, als zo'n romruchte club dan op het punt van omvallen staat... dan opent dat wellicht de, open bij, de ogen bij andere clubs. Maar niet alleen bij clubs, maar ook bij uh, regeringen. Uh, um, want uh, ook die spelen hier een belangrijke rol in. Ja, want waar denk je dan aan? Ja, Real Madrid hè, met 650 miljoen euro uh, schuld. Waar niets aan gedaan wordt. Gewoon uh, uit angst waarschijnlijk van de politieke partijen. Om, uh, omdat je dan zelf ook uh, nou ja, wat kiezers verliest. Dan verlies je verliest. kiezers. Ja. Als je Reaal aanpakt. Ja, want wat zou de politiek Reaal kunnen aanpakken dan? Ja, ik vind het wel wel. Ik vind het uh, gewoon schandalig dat een club uh, zulke torenhoge schulden heeft en daarmee wegkomt, terwijl overal op uh, bezuinigd wordt. Ja, en die salarissen maar blijft betalen die andere clubs die financieel gezond zijn niet kunnen betalen. Precies, hè? Cristiano Ronaldo zijn ze nu weer bezig met een nieuwe deal waarin hij aangeeft dat hij uh, eigenlijk min of meer uh, levenslang uh, bij Real Madrid wil blijven. Nou, nou dan is hij nu niet een goed visitekaartje aan het nee, afgeven nee, nee, nu hier niet, in uh, maar, uh, Polen en Oekraïne. zij willen hem wel vastleggen en dat betekent dat er weer etterlijke miljoenen richting uh, hem per jaar zullen gaan, terwijl ja, je kan met een torenhoge schuld. Maar als we dit naar ons eigen niveau vertalen... je zit zelf bij een roemruchte club... maar wel langs een snelweg waar meer betaalde voetbalclubs zijn... dan afslagen op de weg <lacht> ongeveer. Hè. Dus, is, ja. Ik zeg je ook zonder daar nu een uitspraak, hè, want daar gaat het even niet om. Moeten wij ook in Nederland bijvoorbeeld naar een beperkter aantal profclubs toe? ja, ik vind van wel. Er zijn een aantal clubs in Nederland nu vooral op eerste divisie niveau. Ja, dat zijn veredelde amateurclubs. Die kunnen het gewoon niet meer ombreien allemaal. En ja, dan blijven ze gekunsteld in de Jupiler League spelen. Maar feit is wel dat je met een te groot aantal clubs geconcentreerd zit uh, in een te kleine en, regio. En wie houdt dat dan tegen, dat dat geconcentreerder wordt? Nou, ik moet zeggen, de KNVB uh, wordt wel steeds scherper in de regelgeving en de eisen die men stelt. Dus ik voorspel ook dat uh, de komende jaren zeker een aantal clubs uh, zullen verdwijnen. Zegt de man, die heeft recht van spreken van het nieuwe Willem II. <laughs> ja, dat zo mogen ja. we het uh, wel doen. We hadden nog een stelling. Ja, ja, de stelling. Van Aan de Lijn. Ja. De Radio 1 sportzomer Aan de Lijn. En die ging uh, niet over voetbal... De stelling was, de hoge rendementsketel moet ook in Nederland verboden worden. Net als in Denemarken, waar ze milieuvriendelijker alternatieven gaan gebruiken. Nou, Nederland is blijkbaar nog niet zo ver. In ieder geval niet de mensen die naar dit programma luisteren en stemmen. Want de stemmers waren het voor maar liefst 74 procent niet eens met de stelling. Dus als het aan deze mensen ligt, dan blijft de HR-ketel nog. Morgen weer een nieuwe stelling op radio1.nl. En ook dan alleen weer even stemmen. Nog een paar dagen. Dan kunt u er weer ook over we weer gaan, gaan bellen, bellen. Want er zijn de zes-uur-wedstrijden voorbij. Want er loopt een zes-uur-wedstrijd. En mocht u net in uw auto springen, zeggen we dan altijd. Of net u aan uw toestel aanzetten. Italië-Kroatië. Een mooie wedstrijd. Italianen leiden met 1-0. Vrije trap van de 33-jarige. Laat ik het eerlijk zeggen. Oh, nou ja, Pirlo. Prachtige vrije trap. Niet helemaal goed gekiept, hè Mark van En wij zijn ook te volgen op internet en op op het moment dat er verslag wordt gedaan van de wedstrijd... dan kunt u die wedstrijd via onze site ook live zien. Tot zo! Ja, loopt hij weer? Tom van het Hek, goedemiddag. Dag meneer van het Hek, met George Nusser, spreekt u. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik heb geen klacht, maar ik heb een advies. En dat is? Heeft u iets op uw leven? Ik ben een van de vijf Nederlanders die helemaal niet blij is met sport. Of iets heel anders? Ik vind het een prima programma wat jullie uitzenden. Maar? <laughs> ja. Waarom wordt het niet doorgetrokken tot in met de Paralympics? Wel, iedere dag tussen 2 en half 3. Klaaglijn, Tom van het Hek, goedemiddag. 0800-1101. Okay. Wacht even, er zit een piepie door. Ja. Ik heb iets niet helemaal goed gedaan, geloof ik. Oh. Bel iedere dag. Tussen 2 en half 3 met Tom van Hek op 0800-1101. Ik weet ook niet hoe ik hem weg krijg, dat piepje. Ja, ja, ja. Nou, uh. even een moment, even een moment. Ben je er nog? Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6% rente. Bijvoorbeeld over uw vakantiegeld. De duurzame ASN-Bank doneert per nieuwe rekening 5 euro aan het bio-vakantieoord. Zo bezorgt uw gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Je bent een ZZP'er. Maar diep in je schuilt een, een Henry Ford, een Bill Gates, een Mark Zuckerberg, een multinational. Ook al heet je Coor de Wit...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 Ben je klaar om te groeien? UPC Business wel. Met alles in één zakelijk met internet op 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088 1212 12 000. Santana en Alicia Kies op Curaçao. Kijk en boek op curasounorchyjazz.com. Lees nu de nieuwe avonturen van de buurvrouw from hell. Meer Phoenix vrouwen van Naima Besas. Meer Phoenix vrouwen nu ook in uw Libris boekhandel. Dit is Radio 1.